In Duitsland is al vaker een privéfeest per ongeluk openlijk aangekondigd. Zo kwamen in juni ruim 22.000 mensen af op een Facebook-party in Baknang. De politie op Sint Maarten heeft een verdachte opgepakt voor de moorden van een Amerikaanse echtpaar op het Caribische eiland. De welgestelde man en vrouw uit South Carolina werden vrijdag in hun huis gevonden. Volgens de eerste berichten zijn ze doodgestoken. De vrouw zat vastgebonden in een stoel.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 Ik had altijd een broer willen hebben, maar uh, ja, toen uh, werd hij geboren, en toen dachten vele mensen dat ik zijn vader was. Dus uh, ik heb, wij, wij waren altijd qua leeftijd een end uit elkaar. Ja, 18 jaar? Dus uh, 18 jaar, ja. zo ja. Dus uh, zodoende. En heb ik nog twee zussen? Ja. Um, ja, die zijn, uh, de een is anderhalf jaar jonger dan ik, en de andere is vijf jaar jonger dan ik. Mijn ouders leven allebei nog. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ja, dus... Vader is 86, moeder is 83. Oh. Dus uh, zodoende, geboren in Haarlem, in de Amsterdamse buurt, vlakbij de poort. Oh, wat leuk. De Amsterdamse ja. poort. En woon je nog steeds daar in de buurt of ben je nou een ander deel van Haarlem um, ja, wij zijn. Uh, wij, ik heb in, uh, in de eind 70er jaren mijn vrouw leren kennen, hmm. mijn huidige vrouw. En uh, toen hij, wij wonen nu in Halenmoord, bij de kunstijsbaan, dus daar heb ik vroeger in mijn jeugd ook wel gewoond, ja. in die tijd, zijn we zijn een paar keer verhuisd in, onze, in, in, onze, in mijn jeugdjaren. En, uh, dus ik woon nu weer, ben nu weer terug in uh, Noord. In ja, wat leuk! Ja.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 Hoe heb je dat ervaren? Hoe ging het daarna naar de hogere scholen? Ja, ik ben, ik ben. Ik heb de lagere school, dus de basisschool in, in Haarlem noord uh, ook gehad. Um, even kijken hoor. De naam ben ik kwijt. Maar hij zat in de in de San Poortenstraat. Daar zat die uh, San Hoek Wouwermanstraat. Oh ja, Sint Bonaventura is op de school. Dat was de eigenlijk een jongerschool was het. Oh, ja.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 Op die bromfiets reed ik dagelijks naar het Mendelcollege waar ik op school zat in die tijd. Dus daar heb ik mijn HBS-A-diploma gehaald nadat ik eerst de MAVO in haar Noord gedaan had. Oh ja, dus je ging door Zek met de studie. MULO Mulow heette dat toen. Ja, ja namen zijn we weer van. Ja. Met, uh, ja. En je bent ook zelf leraar geworden, hè? Oh, nu ben... werk je op VMBO, toch? Eh, ja, eh, leraar Duits.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 zodoende... ja, zo is het met uh, Duits gegaan. Ja. En je bent toen op de Bagma voor lesgegeven? gegeven, of heb je eerst nog ergens anders les gegeven? Ja, anders op, gedaan misschien. Ja. ja, ik heb op drie scholen uh, les gegeven. Ja. Dus, uh, ik ben begonnen in de Amsterdamse buurt, in de buurt waar ik, uh, waar ik geboren ben eigenlijk. Was een Leo o school, en daar heb ik uh, het vak, uh, ja, daar ben ik uh, begonnen. En daar. Uh,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 Ja, dat is uh, nog niet eenvoudig dan heb je de tiende leeftijd vaak hè? Ja. die, die ja. moeten de talen leren tegenwoordig ja. hebben ze ook misschien al op de lagere school, de basisschool, wat is ja. in groeps uh, 7, 8 misschien wel talen, Engels maar ja. Ja, bij jou kwamen ze helemaal nog zo binnen van nu begint de Duitse les ja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 dat was dus het, het laatste seizoen, het laatste schooljaar mm. voor mij, omdat ik nu op dit moment met, met pre-pensioen ben. Ja, dat is wel ja. helemaal anders natuurlijk. Ja. Opeens een grote vrijheid. Ja. En waar hou je, je nu zo mee bezig? Nou, er is in, in 19, als ik het goed heb, in 1997 is een gemeente ontstaan waar je zijn. Mm. Mijn vrouw en ik zijn in 1997 met een, met een, gemeente, een evangelische gemeente in Haarlem begonnen. Um, en, en die is nu uh, ja, inmiddels uh, 14 jaar bestaande. En uh, we gaan ons 15e jaar in. Dus wij houden ons bezig met uh, veel met het gemeentewerk. Um, nou ja, er moet de preken voorbereid worden. Uh, je, je traint, je begeleidt uh, mensen die tot geloof zijn gekomen en die, die willen groeien, die echt een discipel willen worden. En um, nou ja, goed, dat is, uh, daar is heel veel werk uh, in en om te doen. Ja, daar komt ja. heel wat bij kijken, hè? om mensen echt wat discipelen, zeg maar. Dat, dat betekent eigenlijk de volging van de heer Jezus te maken. Hè? Ja. En uh, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Ja, nou goed, het is de bedoeling. Wij staan met een, met een evangelisatiebus op straat. En we bereiken de mensen met, met flyers of door ze aan te spreken over het, over het geloof. Of mensen ook een geloof hebben. Of dat ze de, de boodschap van God kennen de blijde boodschap. En nou ja, goed, heel veel men, blijkt dat heel veel mensen die blijde boodschap eigenlijk niet kennen.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 dan uh, ben je een kind van God geworden. En dan uh, ben je, ja, zoals dat dan in de Bijbel dat noemt, uh, wederom geboren, opnieuw geboren. En uh, nou, dat trok mij heel erg aan, dat sprak mij heel erg aan. En ik ben daardoor, uh, dat weet ik nog goed, ben thuis uh, op mijn knieën. Heb ik uh, dat gebed gedaan, uh, gevraagd aan God of hij mijn zonden wilde vergeven. En uh, of Jezus in mijn hart wilde komen.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 en ik weet nog goed, ik had een, een verlangen om een, een andere studie op te pakken. Ja. Dus ik was leraar Duits. Maar de, de scholen eh, waar ik ja, die ik zag om me heen, en ik zag je, je zag steeds meer fusies ontstaan, school, eh, met schoolgemeenschappen. En, en ja, daar waren zomaar eh, 12, 1300 leerlingen bij betrokken ja. of en dat en dat ging maar groeien. Dus eh, ik, ik had zelf het idee om een andere richting op te gaan. Omdat ik de scholen te groot vond worden. En het bevredigde mij daardoor niet meer. En omdat ik graag op een kleine school les gaf. Dat, dat vond ik veel intiemer en gezelliger en fijner. Dus ik ben die studie gaan doen. En ik heb een, een driejarige opleiding gehad op de Natuurgeneeskundige Academie in, in Bloemendaal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 En dat... Euh, nou goed, dan, dan, dan ga je daar ook weer over nadenken. En je gaat dus in feite gewoon door. Maar op een gegeven moment was een van de meisjes... Die, die kwam naar mij toe. Een meisje van 15 jaar. En die zei, meneer Duin, ik, ik ga gedoopt worden in, in onze kerk. En, en zou u het fijn vinden om erbij te zijn? Nou, ik zeg, ja... Ja goed, het is dan een verzoek van zo'n kind... En ik uh, denk, je, je wil zo'n kind ook niet teleurstellen. En misschien had ik zelf ook wel een idee van: hé, hey, uh, wie weet, uh, schiet ik daar wat mee op? En uh, dus ik ben daarheen gegaan. En wat ik, uh, nou, dat was een ervaring voor mij, die, uh, die vergeet ik niet gauw. Dat ik in zo'n kerk kom, uh, Pinkstergemeente. En ik zie daar allemaal uh, uh, mensen in witte gewaden, uh, jong en oud.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 stond een, uh, een gedaante, een persoon, uh, uh, helemaal in het wit, spierwit gewaad, met, uh, met een rode sjerp om, het, uh, lang golvend haar en, en uh, ringbaard, snor, zo ongeveer, wat ik het nog, ja, want het is natuurlijk heel lang geleden al, het is 25 jaar geleden, maar eigenlijk, uh, ja, ik zie het nog vorm uh, als de dag van gisteren. Uh, en ja, met zijn handpalmen zo uh, naar voren, uitgestrekt,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 Hij die zei tegen me... Ja, ze zegt, Willem, ik, ik bel je op, want ik moet je wat vertellen. Ze zegt ik heb een droom van je gekregen. Ze zei, ja joh, een droom. Hm. Nou, ik zeg dat is, dat is mooi. Ik zeg, ja, wat... En wat wilde dat zeggen? Nou, ze zegt, ik heb een... Een, een droom. Ik zeg, ze zegt, ik weet niet meer precies wat ik gezien heb. Maar er werd wel... Ik weet wel dat erbij gezegd werd, je moet doorgaan. Hm. Nou, ik had vanmorgen... S morgens, een paar uur daarvoor had ik gebeden...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 ja, mensen kwamen zo eens uh, kijken. Zo, eens, uh, zo langzamerhand uh, groeide het, kwam er toch wat groei in. En uh, ja, bij, uh, na, na, we zijn zo'n jaar of twee doorgegaan. Toen moesten we daaruit, uit dat gebouw. En om een of andere reden, dan uh, ja, dus hadden we dat voor andere dingen nodig Toen zijn we naar een uh, andere locatie gegaan. Ik meen dat het uh, de Ripperdagstraat was.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 uh, worship team, wat ontstaan is, een uh, aanbiddingsteam wat, uh, wat zingt, wat speelt, wat muziek speelt. En daar maak ik zelf ook deel van uit. Ik drummer van een gitarist. En we zijn nog op zoek naar een uh, keyboardspeler. Dus, uh, iemand kan zich aanmelden? Dus dus iemand kan zich aanmelden. iemand die christen is en die werkelijk uh, <laughs> wil dienen in de gemeente in, de uh, in het maken ja. van muziek. Ja.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 Je kan niet overal in elk gebouw kan je zitten. Het kan dan niet zijn dat er boven mensen wonen, omdat je gaat muziek maken. En dan kunnen mensen daar last van ondervinden. Dus dat wil je niet. Dus in feite wil je uh, niemand uh, overlast aandoen. Dus het moet dan een gebouw zijn wat, uh, ja, wat uh, die na dat nadeel dus niet heeft. Um,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 In, in de maatschappij en dan uh, contact te leggen met mensen ook en contact te krijgen op die manier ja. en op die manier ook mensen kunnen vertellen van het evangelie van waarom doen wij dit ja dus je zou eigenlijk als gemeente, als kerk zelf ook die dingen willen gaan doen als we uh, uitdelen voor de voedselbank of ja. een kledingdepot zijn ja. meerdere ja. faciliteiten in één gebouw maar ja. door de gemeenteleden eigenlijk uh, ja. begeleid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 Dan lezen we dat de laatste dagen heel erg zwaar zullen worden voor de mensen. Uh, naarmate de terugkomst van Jezus nadert. Uh, de Bijbel zegt ook expliciet dat uh, zoals Jezus uh, uh, opgestegen is naar hemel opgevaren, zo zal hij ook weer terugkomen op een wolk. En nou, dat zal voor vele luisteraars misschien. Uh,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 He? Dus soms kan je dus dan dingen die je nu in de krant leest of in het journaal hoort, ja. eigenlijk naast de Bijbel leggen. Okay, naast de Bijbel leggen. Ik zeg wel eens: als mensen mij bellen uh, om uh, lid te worden van een krant, uh, dan zeg ik: joh, ik heb, uh, ik heb een abonnement op het Eeuwig Dagblad. En eh, ik zei, oh ja, joh, nee, ik, ik ken die krant niet. Nee, ik zeg maar goed, ik zeg, dat is de Bijbel. En daar staat in feite alles in, eh, alleen dan nog niet eh, met man en paard genoemd. Dan kijk, vandaag de dag lees je van die vrouw is met een fiets daar en daar eh, terechtgekomen. Of die, je leest over de echtscheidingen, je leest over eh, dat mensen in grote schuldproblemen eh, zitten. Je leest over de, de drugsproblemen, de, de, de, de problemen met, eh, met hoerij, eh, overspel, al, al dat soort dingen. Maar we lezen in het, in het woord dat het in de laatste dagen heel erg zal worden. En dat de kwaden alleen maar kwader zullen worden. En de reinen, de mensen die de beslissing hebben genomen om uh, in de wil van God te gaan leven, dat die alleen maar reiner zullen worden. Dus die, uh, ja, dat verschil tussen, tussen licht en duisternis is gewoon aan het toenemen nu. Ja, wat is de taak van de christenen daarin uh, in de komende tijd, in de toekomst?